Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het brein achter de aanslagen in Parijs is gedood... bij de grote politieactie in een voorstad van Parijs gisteren. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Casneuf... had de 28-jarige Abaoud uit België een cruciale rol bij de aanslagen... waarbij 129 mensen werden gedood. De minister zei ook dat hij betrokken was... bij vier van de zes mislukte aanslagen eerder dit jaar in Frankrijk. Zo had hij banden met de man die een aanslag wilde plegen in een talis.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 De Tweede Kamer wilde dat het Openbaar Ministerie meer doet om radicalisering en terrorisme te bestrijden. In het debat over de aanslagen in Parijs vroeg een Kamermeerderheid om meer prioriteit te geven aan de vervolging van mensen die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Volgens de Kamer wordt er nu niet genoeg gedaan tegen het oproepen tot dodelijk geweld, bijvoorbeeld op internetfora. Bij aanslagen in Israël zijn vijf mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Op de westelijke jordaan vielen drie doden en zes gewonden toen er geschoten werd vanuit een auto. Een paar uur eerder stak een Pal Palestijnse man in Tel Aviv twee Israëliërs dood. Een derde man raakte gewond. De laatste maanden zijn er weer geregeld incidenten in Israël. Visbedrijven gebruiken ontsmettingsmiddelen zodat vis er mooier uitziet en langer houdbaar is. Het gaat daarbij ook om middelen die in Europa verboden zijn, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De Voedsel- en Warenautoriteit bevestigt dat er aanwijzingen zijn dat er ontsmettingsmiddelen worden gebruikt en gaat daar volgend jaar op controleren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regen. Pas later vanavond of vannacht wordt het droog. Maar morgenochtend regent het opnieuw, vooral in het zuiden. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files met meer dan 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knoop het 17 kilometer. A9 ook maar richting Diemen bij knoop het Holendrecht, 10 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Watergraasmeer... 11 kilometer na een ongeluk. De rechter is daar dicht. A12, Arnhem richting Den Haag, bij de Meren, 17 kilometer. A13, Den Haag richting Rotterdam, voor Knoopend Kleinpolderplein, 13 kilometer. Na een ongeluk op de A15, Europort richting Gorkum, bij knooppunt Ridderkerk, 11 kilometer. De linker is daar dicht. En verderop bij Sliedrecht 13 kilometer. En dat komt door een aanrijding op de rijbaan richting Europort bij Sliedrecht. Daar staat 11 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. A27 vanuit Gorkum naar Almere. Bij Knoppen Demnes 18 kilometer. A27 vanuit Almere naar Gorkum, Bij Nieuwegein 26 kilometer. De 14 de richting Leidschendam.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 van Zandvoort. Ook op internet. WWW And defeat that I victory. I'm losing my balance on the tight road. look my place i ain't And even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 Poussez mes doigts et hey. Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, sera tous paf et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?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 Papa, Dis-moi où est ton papa sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où ton papa Dis-moi où ton papa? Sans même devoir lui parler. Tot zover het ritme van ZF via de kabel op 104.5